Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het huis van de man die een aanslag pleegde op een moskee bij Oslo, is een dode vrouw gevonden. Ze was een familielid van de man die eerder op de dag zwaar bewapend gelovigen bij de Al Nor Moskee aanviel. Eén persoon raakte daarbij licht gewond. De schutter is overmeesterd door één of meerdere moskeegangers.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 Door overstromingen en modderstromen in het zuiden van India zijn deze week tientallen mensen omgekomen. Enkele honderdduizenden inwoners zijn ontheemd geraakt. Door de aanhoudende regen- en modderstromen hebben ze hun huizen moeten verlaten... en hun toevlucht moeten zoeken in opvangkampen. In de deelstaat Kerala is een dam opengezet om het waterpeil omlaag te brengen. Elk jaar vormen de moesonregens een grote bedreiging. Vorig jaar kwamen in Kerala 200 mensen om het leven door de overstromingen. Het weer... Vannacht neemt de wind langzaam af. Het is wisselend bewolkt met minima rond 14 graden. Morgen schijnt de zon geregeld en blijft het nagenoeg droog. Alleen in het noorden valt mogelijk nog een bui. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. 37% van de OV-medewerkers wordt getreid door passagiers. Doe's lief. Dank je wel. Namens het OV en Sieren.